De finale van de US Open gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De Spanjaard versloeg in zijn halve, halve finale partij de Brit Andy Murray in vier sets. Djokovic won eerder op de avond in vijf sets van Roger Federer. Vorig jaar stonden Nadal en Djokovic ook al tegenover elkaar in de finale, toen won de Spanjaard. In de halve finale van de vrouwen versloeg de Australische Samantha Stoser de Duitse Angelique Kerber. De andere halve finale gaat tussen Serena Williams... en de nummer 1 van de wereld, Caroline Wozniacki. Het weer in de loop van de nacht wordt het overal droog... en de temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Overdag eerst zonnig, maar later opnieuw buien... en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN! PNN! Vier, We minuten over vier. Goedemorgen, dit is uh, 4-7 op Radio 1. En als je denkt, uh, jeetje, wat klonk die soerada brak? Nou, <lacht> dat dacht, dachten jullie toen. Ja, toch niet. Dat nee, dacht ik toch niet. veel reuze mee. Maar uh, wat heb ben je met je aan? Dit is een modieus postbandje. Ah, ja, verrek. ik zie het nu pas. Van Kant. een Beetje Rihanna-achtig. Ja, leuk. <lacht> uh, <lacht> uh, we, we, we klinken allemaal een beetje, of nou niet brak, maar wel een beetje van ons padje. We hebben namelijk het BNN-uitje gehad ja. en nu is er een gouden regel bij BNN uh, en die regel die staat ook heel groot op de muur geschreven en dat heet What happens at the BNN-uitje. Steeds at the BNN-uitje, dat is een goede regel, uh, vind ik. Maar uh, zonder in detail te treden en de namen te noemen, was het, me, het, het was het uitje wel, vond ik, Anne en Sarayda. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja, ja. het was leuk. Ja. Ja. <laughs> nee. En voor de rest, oh, okay. zwijgen we als was het gras. Ja. <laughs> ja. <laughs> nee, maar ik, uh, um, ik heb wel. Uh, Waar wil je nou naartoe? Ik wil, nee. gewoon, uh, ik wil het er gewoon heel even over hebben, zonder namen te noemen. Oké. Okay. Ik heb bijvoorbeeld wel mensen weg zien lopen met andere be bepaalde iemanden. Mm -hmm. Waarvan <laughs> ik uh, uh, in eerste instantie had gedacht: zie ik niet zo snel gebeuren. Ja, maar dat is de charme van het BNN-uitje. Ja. Maar ja, daar, daar worden je... altijd appels en peren vergeleken. Ja. Ik zie je nooit aankomen. Nee. Nee. nee. Ik, ik, nee. En, uh, de... Uh, ja, jeetje, hoe kun je hier nou over praten? Ja, jij het niet, noemen, ja, jij hebt ja ik begin er zelf over. Maar Gekeken. je doelt ergens op. Nee, nee, helemaal niet specifiek. Nee, gewoon wij algemeen. waren er niet bij. Ik ben, nee, nee. Ik ben ook met niemand weggelopen. Nee. Nee, nee, ik ook niet. Is ja. <laughs> dus nee. er iets wat je moet vertellen? Luke. Nee, helemaal niet. Nee, nee, hoe nee. tof zou het zijn als het over ons nu ging? Nu. Ja. Over ja. mij en over jou. En dat, dat, dat wij het hebben, nu hebben. staan tongen bij de, grote, <laughs> bij de grote palm achter in het restaurant. Ja, denk ik ik het dan heel graag daar even over wil hebben. Maar ik mag natuurlijk geen namen noemen. Nee, maar het was het uh, was een ouderwets leuk feestje. Ja, hartstikke gezellig. Ik had het nog met, uh, uh, met Simone over, die ook wel eens uh, de, um, een luxe presenteert. En die is ook, Dat is hartstikke goed voor de teambuilding, zoiets. Uh, Zo'n zo zo uitje. uitje. Ah, ja, dat was leuk. Ik heb de hele nacht lopen whatsappen met Simone. Ja. Want we, lagen, we waren in een hotel. Ik weet eigenlijk niet op welke kamer jij lag, Srijda. Ik lag op kamer 503. Oh. oh, echt? En ja. oh, we zaten op dezelfde afdeling. Is dat de Anna? Ik wat was 15 Kans hebben, oh. hebben we laten schieten. Jeetje. Maar Simone zat volgens mij op een andere afdeling. Op 623 gok ik. Oh, mm. <laughs> Ja, daar heb ik de hele nacht lopen whatsappen. Ja. Yeah. Want we konden niet slapen na het feestje. We hadden zoveel adrenaline van het dansen. Ja, ja dat is zo ja. en, en er kwam ook een leuke band langs. En die heette ja. de Memphic Maniacs. Ja. Nee, dat ja. was heel ja. leuk. En die deden koffers aan elkaar. Ja. ja, en die gast had een toffe glitterbroek aan. Ik werd helemaal gek. <laughs> ja. Ik zag die broek. Ik dacht, maar kijk, want je moet een bepaald soort karakter hebben om een glitterbroek te kunnen dragen. Mm. Uiteraard. En uh, dat heeft te maken met. Um, nou ja, wat Henk Jan de X-factor noemt. En hij had het en het was echt een toffe glitterbroek. Dat ja. lekkere, en van dat haar met gel zo glad naar achter, zonnebril op, glitterbroek ja, Lekker verkeerd. Ja. ja, dat was heel fout. fout. Was hij, ja. Heel. Ja. Nou, ik ben blij dat we het even zo uitvoerig <laughs> over hebben kunnen <laughs> hebben. Oh <laughs> ja, ja. Je zegt, ja. onderwerpen kun je niks over zeggen. Zonder ik moet iets verklappen en je mag niks verklappen. Want... Maar waarom doe je niet, dat noemen ze in Amerika noemen ze dat een blind item. Dan omschrijf je het zodanig dat iedereen die moet weten waar het over gaat... Het weet. Mm. Het is een hele dankbare vorm van rode Ja, het is alleen het is. Het, het, het, het nadeel van dit soort dingen is, is dat het uh, iedereen is een beetje beneveld. Uh, en het, was, het is dan ook vrij donker. En, dan, en je weet altijd het begin van het verhaal. En dan het midden. Maar dan op een gegeven moment gaan dan de bepaalde personen net even een hoekje om. En ja, dat je denkt: ah, ah, jammer! Heb jij nog een aanbod gehad wat je bijna niet kon uh, reviewen? <laughs> nee, ik heb nooit. Maar ik zit dan ook echt. Uh, uh, uh, ik zie dan ook echt iedereen dansen. En ik ben dan wel iemand. Ik ga dat dan even van een, uh, van, van een afstandje bekijken. Altijd? Nog, ne nog net niet met een notitieboekje. Echt waar? Ben je <laughs> ja. zo'n spion? Nee, ja, nou ja, wel een beetje. Ja. Maar ik heb wel ook wel lekker mee Maar Waarom uh. sta je dan aan de zijkant? Nou, nou niet, ik hou ervan. Ik hou, ik hou niet zo van. Uh, ik vind het leuker om buiten te zitten met een, uh, met een biertje. vind ik relaxter. En, uh, en ik ben ook wel een beetje een muurbloempje. Daar hou ik al van. Ja. Lekker tegen die muur aan plakken. Je hebt wel aan. een lederjek aan vannacht. Ja, ik heb een beetje koud. Oké. Okay. Ja, <laughs> ja. ja. Nee. Maar. maar uh, nou, wij hebben uh, nog lekker buiten gezeten met z'n tweeën. Ja, ook. precies. Ja. Ja. Ja. En ik ben ook wel even op de dansstoel geweest. Dat vind ik soms wel leuk, maar niet te lang. Dus, en, dan ga ik, en als ik dan toch dan sta ik zo een beetje te staan en, zo, en dan ga ik, een beetje, uh, ga ik een beetje loeren. Ik kwam, uh, kwam jullie communist nog tegen. Tim, Tim. Ja, en zonder, zonder, zonder namen. Te, te noemen, maar ik kwam dus iemand tegen en die was dronken. Oh. Tim. Tim. <laughs> eh, nee, dat zien we wel mee. Viel, nee, juist bij Tim vinden het wel mee. Ja. We eh, hebben nog meer gezien. Wat vond je van ons? Uh, ik heb Sarai niet zo heel veel gezien. Nee, die was ook heel snel weer weg. Ja, heel snel nou, dat veel mee hoor. Nou, ja. nee, ik, was, ik ben geen enkel hoekje omgaan. Niet spreekwoordelijk niet, niet nee. letterlijk niet. Nee. Nee. nee. Maar ik heb je niet zoveel veel gezien. Waar ben je, waar ben, je ik, ja, maar ik ben, ik ben, ik was Overdag was ik er niet. Ik was wat later. Ik was wel bij het feest natuurlijk. Mm -hmm. En ik heb de hele tijd staan dansen. Dus ja, ja. als jij dan niet echt bij de in de buurt was, dan hebben we elkaar toch wel gemist. Ja, ja mm. dat is waar. En Anne uh, vond ik heel gezellig. Maar ik vind Anne altijd heel gezellig. Ook als ze nuchter is? Ook als. Uh... <laughs> dan iets minder. Ik hey, neem nog een slok. Hé, hey, dankjewel en uh, slaap lekker straks. we hè? hebben niks gezegd over complottheorieën. Oh ja, complottheorieën. <laughs> Daar gaat je show. Op. Ja, dat weet ik wel. Uh, eens even, wacht even. Ik ga even kijken wie er allemaal hangt. Hallo, goeiedag. Oh, ik ben Kees Oosterom. Wacht even, oh, Kees en wie nog meer? Oké? Okay. Ja, en zat er niet waar, wees. Ik... En uit. Ah, ook nog. Nou, dat zijn mijn twee lievelingsluisteraars. Blijf ervan. Kijk ik bedoel ik. Ga ik even een plaatje draaien en dan kom ik zo bij jullie, oké? Okay? Uh, oké. Okay. Okay. Ja, tot zo. Hoi. Het is toch gratis hè? No, no. Ja. Ja, dit is goed. complottheorieën? Ik geloof nog steeds niet dat toepak dood is. Voilà, dat is de eerste. Heb jij er ook een 0801121? Nou, no, no, said you felt so happy you could die. Van mensen, jeetje, ben je er nou nog niet uitgekeken op die plaat? Nee, dat ben ik nog steeds niet. Uh, even kijken. De eerste: lijn 1. a of Kees? Nee, dat ben ik, man. Hey, Aat, goeie Ik ben de oudste. Ik heb de <laughs> ja. oudste recht hier. Je hebt de oudste recht? Laat, laat die een keer zo lekker hangen, joh. <laughs> nee. Kom hoor, daar gaat het niet om. Nee. Eigenlijk, we kennen elkaar. Ja. ja. Hey, het gaat over, over complottheorie, Aad. Ja, ik jong, mij niet te vertellen. <laughs> nee. Ik heb, net, ik heb net die mutsje weer beluisterd. <laughs> nou, dat, daar doen we niet goed van. Ik zit me altijd verheugd op jou, weet je Luc? <laughs> Wat zeg je? Ik zit me altijd verheugd op jou. Ja. You really, you really make my day, man. Ja, oh, gelukkig maar. You man. really make my day. Ja. Maar mijn keplottheorie... <laughs> ja. ja, dat zijn heel veel natuurlijk. Maar wat het meest, mij het meeste intrigeert... dat is die keplottheorie over die... Uh, uh, uh, hoe noemen ze dat? Uh, assassination uh, die, die uh, uh, moord op uh, Jadon Kennedy. Oh ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat dat eventueel... Ja, in, in scène zou zijn gezet door, door, door de CIA. of wat. Ik weet echt niet, weet echt niet precies wat er allemaal aan vast zit gepoelt. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, niet in scène gezet. Hij is vermoord eventueel door de maffia of de, de CIA. En dat dat de, de theorie zou zijn, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat, is, dat is ook bewezen met diverse feiten. Dat is een diverse documentaire hebben geweest. Ja. ja, maar dat is natuurlijk het idee van een complottheorie. Van dat, uh, uh, je weet niet helemaal zeker of die feiten dan ook daadwerkelijk feiten zijn. Ja, er zijn wel feiten, want er zijn of, of drie, drie punten is er geschoten op hem. Ja. Onder andere uit een muurtje, van achter het muurtje gedaan, mm -hmm. van het verdukt. En mogelijk misschien ook het gebouw. En die Oswald die is natuurlijk onterecht beschuldigd ervan. Dat, jij denkt dat die man onterecht in de gevangenis zit? Nee, die is doodgeschoten ja. door die ruby, die, die, die, die uh, nachtclub. Uh. Ja, maar je denkt dat die onterecht is veroordeeld voor, uh, de, voor de moord? Ja, dat Weet, weet zeker. <laughs> ja, ik vind het grappig, want je zegt het inderdaad alsof het zelf uh, Waarom twijfel je die aan, Luc, überhaupt? Maar de, de, de, daar ben je heel erg van overtuigd. Ja. Hmm. En dat zou dus in de openbaarheid gebracht worden. Ik ben na 50 jaar. Mm -hmm. En we hebben er nog steeds niks ervan gehoord. Maar, maar zou het niet kunnen zijn dat het... Dat het maar hij moest gewoon dood. Ja, maar zou het niet kunnen zijn dat het, dat, dat het uh, geen complottheorie is... maar dat het gewoon uh, bij dit soort grote evenementen... dat er eigenlijk altijd al een soort complottheorie wordt bedacht? Nee, want er is ook bewezen dat niemand, al zou iemand uit dat hoge gebouw, die de bibliotheek wat er geschoten hebben, mm -hmm. die kan nooit met zo'n geweer in zo'n korte tijd vier of vijf kogels afschieten. Mm. Hij is van achter geraakt, hij is van voren geraakt. En dat is, hebben ze bewezen, met allerlei uh, proeven, dat het onmogelijk is. Ja. Yeah. Ja, het is een, een, uh, een hardnekkige complottheorie. Sterk, maar, volgens mij uh, ging Peter R. De Vries, toen hij nog uh, uh, werkzaam was als misdaadverslaggever... wilde Peter R. De Vries op een gegeven moment ook de moord op John F. Kennedy gaan oplossen. Dat zou best kunnen, ja. ja, ja. En, want, Ik heb die, graag want die uh, heeft ook zoiets van, nou, iets klopt daar niet aan dat verhaal. Nee, dat klopt helemaal he, he, he, he, he, he, he, he. <laughs> niet. Nee, dat maar dat is gewoon de doof wordt ingedouwd. Ja, ja, ja. Door, door, door, door de CIA. Ja. Ja. En mogelijk ook door de FBI, die er ook misschien uh, indirect bij betrokken was. Ja, de maffia wordt gezegd inderdaad. Ja, nou ja, de, de, het kan natuurlijk dat er een... Ik uh, bedoel, weten wij veel. Uh, er, zitten, er zitten mensen daar... Uh, de, de, weet ik veel hogere machten en zo. Weten wij veel dat misschien zijn er wel heel veel mensen die hem dood wilden inderdaad. Dat ze dachten, nou, hij moet het, dood. Ook dat is bewezen. Maar wat zou dan de reden zijn dat hij dood moest? Nou, hij had connectie met de maffia. En hij heeft namelijk de invasie op Cuba heeft hij dus, uh, tegengehouden. Ja, ja. Maar daar hoef je niet meteen dood om. Of, of wat meer, zeg maar, dat mensen dachten, als hij weg is, dan, uh, dan veranderen in ieder geval weer dingen. Nou, er waren een heleboel Kubanen, en die zitten voornamelijk in Florida. Mm. En die waren er niet blij mee. Dat nee. het is mislukt, is die invasie. Ja. In de varkensbaai. En Kennedy, die weigerde dus namelijk een lust om te geven. Ja. En daarom is die hele missie mislukt. Ja. Ja, ik denk dat veel mensen het met je eens zijn, Aad, want volgens mij... Dat hoeft niet, maar ik heb er gewoon zoveel documentaires over gezien. Ja. En ik heb ook mijn eigen mening natuurlijk. Ja, ja, nee, zeker. Nee, en, en, en, en je weet hoe ik ben, ik heb een grote bek. En <laughs> nee, ik zeg gewoon word ik vind en wat, wat ik denk. Heb jij een grote bek gehad? Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Ja, behal je op, <laughs> ja, op, Maar ik ben, en blijf het dan eerlijk. Ja, zo is dat. Ik heb een enorme mening verhoging. <laughs> ja. Hé, hey, Aad, dankjewel. Ik, uh, ik denk dat we hier nog wel later in de nacht verder over gaan praten. over dat is goed, jongen. Het de nou, goed Kees yo, Ga ik doen tot ziens. Hè. Ik word hem dadelijk wel. Doei. Hoi. hoi hoi. Eens even kijken. Hallo, Kees. Kees? Kees? Ja, oh. ik ben er. Ja, Kees. Daar ja, is. Daar is Kees. Nou, ik weet niet of het zo gezellig wordt of ik kan me gaan vertellen hoor. Oh, jeetje. Nou, uh, Want uh, ik ga het over de bende van Nijvel hebben. De bende van? Nijvel. Nijvel. Zeg jij dat iets? Uh, je moet me heel even helpen. Nou, ik denk dat dat misschien ook een beetje voor jouw tijd is. Dat was een, een bende in België. Mm -hmm. En die deden steeds op het grensgebied... tussen het Franstalige gedeelte en het Vlaamstalige gedeelte... Uh, overvallen bij uh, Delhaes in de supermarkten. En mm -hmm. dan schoten ze gewoon een zootje mensen neer. Uiteindelijk hebben ze 28 doden gemaakt. Oh, yeah. Maar het verhaal wil <gacht> dat dat rijkswachters waren. Dus dat het eigenlijk politieagenten waren. Mm -hmm. En die daarmee aan wilden tonen dat uh, de communicatie tussen al die politieposten gewoon niet goed was. Ja. <coughs> dus ze waren in het Vlaamstalig gedeeld en dan reden ze gewoon snel naar het uh, Franstalig. Hè, en dan, dan was er niks mee te beginnen. En bovendien hadden ze drie korps, Rijkspolitie, lo lokale politie, nog wat. En dat hebben ze daarna ook veranderd. Alleen de daders zijn nooit gepakt. Dus uh, het is gewoon een groot mysterie hoe het nou echt zit. Ja. En of het politieagenten waren en zo. Maar het waren wel grote drama's steeds. En weet jij hoe dan zo'n theorie, deze theorie is ontstaan? Want op een gegeven moment moet dat natuurlijk, iemand moet dat bedenken. Van, hé, hier klopt iets niet, er zit een randje aan. Nou, het is wel zo dat daardoor het politiekorps, het politieorganisatie in België vereenvoudigd is. Dus daardoor krijg je misschien een soort omgekeerde theorie van, nou, misschien is het daar ook wel door veroorzaakt. Ja. Het waren altijd gemaskerde mannen met grote geweren en ze richten hele bloedbaden aan. Maar het is toch ook wel een beetje een krankzinnig idee... dat de politie op die manier te werk zou gaan. Nou ja, precies. En dat is een beetje... en dat, dat heb ik bij uh, het verhaal van Kennedy ook. Maar da daar nog iets minder. Want ik, ik kan me voorstellen dat dat, dat dat eventueel zou kunnen gebeuren. Maar dit is wel heel heftig als je denkt... van, nou, dat klopt iets niet binnen de organisatie van de politie. laat ik maar eens even een paar supermarkten gaan overvallen. Ja, ja. Heel bloederig en zo. Dus wel, ja, ze hebben ook nog heel veel geld buiten een bedragen van uh, zes, zeven ton en zo steeds. Ja. En, dus, ja. Wat zou zoiets nog onderzocht worden nu? Want dat, uh, ik kan me voorstellen dat. Nee, dat volgens mij je, hebben ze gewoon geen enkel aanknopingspunt en, en, en ook een politieorganisatie die er op dat moment helemaal niet op voorbereid was op zoiets. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat ze ook helemaal geen spoor achtergelaten hebben. Gewoon. Nee. Ik zie hier wel op, uh, op uh, uh, het Almachtige Wikipedia dat in uh, 2010 uh, dat er nog een, een, een speurder van het onderzoek is gehaald na 25 jaar ja. is hij geschorst. Uh, dat is zo lang geleden joh. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, dus hij 25 jaar heeft hij eraan gezeten, maar hij is nu geschorst. Eh, want het is een heel verhaal geworden met uh, complot en, en intriges ook weer binnen dat onderzoek en zo. Dus het is wel een chaos verhaal. Ja. Uh, <laughs> dat werd ook weer, ja. België is ook... Ja, het is een leuk land, maar het is ook een raar land wat dat betreft ja, ja, ja. Nee, dat zeker. Ja. Oh, en er is ook, een, er is ook een, een jaartje geleden een foto onthuld. Een robotfoto van een man die lid zou zijn geweest van die bende van Nijvel. Ja. Ja. ja, misschien dat er ooit nog wel iemand een keer uit de school klapt. maar daar moeten ze het dan ook van hebben, denk ja. ik. Ja, dat, maar dat is dus wel jammer. Je weet nooit of het ooit opgelost gaat worden. En dat is natuurlijk ook, houdt het ook wel in stand, zo'n complottheorie. Ja. Van ja, je kunt het nooit. Wat Aad ook zegt, die zegt ook van ja, ik weet, ik weet het eigenlijk zeker. En er zijn ook heel veel uh, theorieën en, en feiten en documentaires over gemaakt. En als ik die zie, dan denk ik ook, verrek, ja, dat, dat klopt dus niet. Nou ja. Maar dan nog weet je het niet, net niet helemaal zeker. Maar als je zoiets hoort natuurlijk, ik geloof dat ja, er zoiets van 15 overvallen. Want ik heb ook op Wikipedia gekeken, omdat dat gewoon altijd bijgebleven is. Mm. Vind ik het ook wel een soort logische verklaring. Ze wisten precies wat ze aan het doen. Ze wisten hoe ze, zeg maar, door de mazen van de wet... ...maar ja, mazen van het gezag heen konden ja. kruipen... ...en op die manier hebben ze het gedaan. Ja, het klinkt, gedaan. het klinkt alsof het... Uh, uh, ...het klinkt logisch, inderdaad. En juist ook omdat het op dat grensgebied was. Dus dan kom je toch op zoiets. Anders hadden ze het ook wel uh, in Antwerpen kunnen doen... ...of uh, een beetje aan de andere kant van België. Maar het was juist elke keer... Op de grens van dat politiegebied. Dus als het geen politie was, wisten ze ook hoe dat werkt of zo. Ja, uh, uh. Nou, ik uh, ben benieuwd of meer mensen uh, dit verhaal kennen en of er andere complottheorieën zijn. Kees, dank je wel. Nee, hey, maar uh, nog één dingetje. Ja? In tegenstelling tot Aard vind ik Sarai dat is wel leuk. Kijk. Die heeft gewoon het hart op de tong en uh, ja, die, die kletst gewoon echt. Uh, oh, geweldig. Nou, gelukkig. Nou, dan staat het ja? 50-50. Dus uh, ach ja, joh. Ja. Uh, je kunt niet iedereen leuk vinden. Dat is nou helemaal zo. De, denk ik altijd maar. De, de, ik vind het geweldig. Ik ja. vind het fantastisch, maar ja. dat, dat, laat dat duidelijk zijn. Hé, hey, dankjewel Kees. Ik spreek heel weer. Oké, okay, tot okay, later. doei. Oh, oh, oh. even kijken, ik ben even in, de, in, de, in, de, in de oorlog met mijn knopjes. Ik druk alles deze kant op. Hallo, goeiedag met Luc. Hallo? Je bent in de uitzending. Hallo, goeiedag. Hallo. Hallo, met wie? Met ja, Marcel. Hé, hey Marcel, goeiedag. Hé, hey, eh... Uh... Die dames, zijn die nog? <laughs> nee, die zijn weg. Die zijn weg? Ja. Oh. ja. Die moet met mij doen, jongen. Ja, dat is wel goed. Ja. We hebben het over complottheorieën. Eh... Uh... Ja, ik had liever een uh, gesprek met die dames, dus... Uh... Ja. Volgende week weer, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Marcel? Ja? Groetjes, hè? Ja, no, ik no. en Only the Good Die Young. En wij hebben het over complottheorieën deze nacht. Ja, wat vind je ervan? Van bijvoorbeeld zo'n uh, 9 11 complottheorie, daar zijn heel veel verhalen over. Ik zat uh, gisteren zat ik een beetje uh, te speuren op het internet. En ik kwam een website tegen Rememberbuilding7.org. Moet je maar even op kijken, rememberbuilding7.org. Um, dat is een vreemde, een vreemde website. En als je daarnaar kijkt, dan is het toch een beetje een beetje kippenvel idee. Want wat er is gebeurd, is het volgende. Um, uh, uh, me, tijdens 9-11, 11 september, hè, dat is nu tien jaar geleden... Uh, gingen de, de, de, de, de, de twee World Trade Centers gingen naar beneden. En, en bij die World Trade Center, daar zat nog een gebouw, Building 7. En die is ook naar beneden toegegaan. En uh, als je ook die beelden ziet, dan denk je ook van... verrek, het is alsof dat, alsof dat gebouw zonder... Uh, uh, de, alsof het volkomen gecontroleerd naar beneden gaat. En er zijn dus ook mensen die hebben daar onderzoek naar gedaan. En die denken, ja, het gaat inderdaad, zo, het gaat inderdaad zomaar naar beneden. Uh, 0801121, als je daarover mee wil praten trouwens. Over allerlei complottheorieën. 0801121. En als je dat, dat gebouw ziet, naar beneden ziet gaan. dan denk je echt wel van, jeetje, is het nou uh, waar? Is het nou echt een complottheorie? Of is het nou. Er dus zit er nog iets meer achter dan alleen maar uh, die, die aanslagen. Dat is wel uh, een... Ja, ik, vond wel, ik vind het een bizar verhaal. RememberBuilding7.org Ik kan me ook herinneren dat ik een tijd geleden werkte bij een ander radiostation. En toen was het, uh, weet ik veel, uh, drie jaar geleden of zo dat het was gebeurd, uh, uh, uh, 9-11. En toen uh, had je ook uh, twee jongens in Nederland en die gingen helemaal los op, uh, op het verhaal. Die wisten zeker dat 9-11, 11 september, een complottheorie zou zijn. Die, wist, die waren daar heilig licht van overtuigd. En zo zijn er veel meer complottheorieën. Misschien wil je er wel iets over kwijt. Ik zal even een paar, uh, paar uh, doet met je doornemen. Je hebt bijvoorbeeld Pim Fortuyn. Hè, die zou dan uit de weg zijn geruimd door inlichtingendiensten. Je hebt uh, de, de mannen in witte pakken, heb je. Bij de, bij de ramp, daar werd dan uh, heel veel over gesproken. De mannen in de witte pakken. Uh, en je hebt uh, uh, de Belgische koning, Albert... Albert de Eerste. Die zou bij het klimmen in de Ardennen van een rots zijn geduwd door Duitse spionnen. Ja, ik weet niet of dat zo is. En we hadden het net natuurlijk ook al over de bende van Nijvel. En we hadden het ook al over Kennedy, John F. Kennedy. Um, maar zo zijn er nog meer. je hebt ook uh, een soort van Da Vinci-code-complot over de Rooms-Katholieke Kerk. Dat die do documenten verborgen houden die bewijzen dat Jezus geen goddelijkheid claimde. Of dat uh, hij en Mar Maria uh, Magdalena getrouwd waren en nakomelingen hadden. En dat wil de kerk dan niet, volgens dat complottheorie... wil de kerk dat niet naar buiten hebben. Dus houden ze dat, uh, houden ze dat verborgen. En je hebt natuurlijk ook al die, uh, die UFO-complotten en zo. Dat vind ik ook altijd wel een mooie. Ik weet niet wat ik daarvoor moet vinden. UFO's dat... Uh, maar, nee, ik weet het niet. Maar goed, uh, wil je erover meepraten? praten? Ik vind het leuk als je, dat, uh, als je er ook een paar hebt. Als je denkt van nou, ik uh, ken er ook nog wel een die Marilyn Monroe of zo. Meer van dat soort complottheorieën. Dat vind je de leukste? Dat vind je de meest interessante? Waar heb je wel eens een keertje op gezocht of een goede film over gezien? Laat het me weten. 0801121. 0801121. we draaien ook goede muziek deze nacht. Het is inmiddels half vijf. Dus ik dacht, weet je wat? We doen een plaatje. Met veel uh, sfeer. En met uh, veel gitaar. En waar iedereen wel zijn eigen idee bij heeft. En als er één liedje is die dat voor elkaar weten krijgen, dan is het wel deze hele mooie plaat van Jeff Buckley. Hij is denk ik wel door 800 miljoen mensen gekofferd. Maar origineel is hij van Leonard Cohen. Dit is dan de mooiste koffer. Stiekem is het eigenlijk het origineel. Jeff Buckley. En halleluja. Well, secret code that David and the Lord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 Maybe there is a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who out too you And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken hallelujah Hallelujah Even die liedjes waar je in principe de hele tijd je adem in zou kunnen houden. BNN. BNN. BNN. BNN. 4-7. Luc Ikink. Je de Halleluja van James. Nee, het was zijn broer. Jeff Buckley. Lisbeth, goeiedag met Luc Spreeck. Hi, familie. Luc. Hey. Um, we hebben het over complottheorieën. Ja. Welke, welke wil jij uh, even bespreken? Oh, ik heb er heel veel, maar <laughs> ik, ik, ik bel maar voor eentje. Ja, welke is het? ja, 9-11. Ja, het is toch, het is een beetje de meest recente eigenlijk, hè? Of de meest recente grootte. Recente. Ja. In het uh, Blad Spiegelbeeld van deze maand of vorige maand, lees mm -hmm. ik altijd in de bibliotheek, stond dus een heel artikel erover. Oké, okay, en, en, en, en... En veel meer kan ik je er niet van vertellen. <laughs> maar geloof jij erin? Geloof jij dat ik heb dus een collega gehad? Ja, ja. Uh, Mark ja. was dat. En die, die geloofde in eerste instantie was heilig van overtuigd... dat het dus, dat het dus een complottheorie was. Dat, dat Bush het zelf allemaal had bedacht. Uh, en, en, en later was hij weer volkomen van overtuigd... dat het eh, onzin was dat het een complottheorie was. Dat het wel daadwerkelijk gewoon een aanslag was. En, en domme pech eigenlijk dat die gebouwen naar beneden kwamen. Nou, ik, wat ik me nog kan herinneren van dat artikel was dat het inderdaad um, gaat over mensen die zien hoe die Twin Towers naar beneden komen. Mm. En um, dat dat er uh, gewoon op lijkt alsof, uh, dat hebben we ook allemaal wel eens voor televisie gezien, zo'n groot gebouw dat dan opgeblazen wordt. Ja. Yeah. En dat... Dat het dus alleen maar kan zijn dat het niet alleen maar een vliegtuig is. Die vliegtuigen zijn ook. lijken ook niet groot genoeg om zo'n gebouw. Op van zijn grondvesten nee. af te halen. Nee, ja, want je, ik, ik kan me nog herinneren. Ik, uh, het is tien jaar geleden inmiddels. maar ik kan me nog herinneren. dat de eerste, uh, de, de, de eerste woorden waren ook van mensen. van ja. er is een vliegtuigje in het World Trade Center gevlogen. En ja. natuurlijk was dat geen vliegtuigje. maar juist omdat die gebouwen zo gigantisch waren. Ah. lijkt het al snel. een vliegtuigje. Ja, Nou ja, en ook dat wat, je, wat ik je net hoorde zeggen van dat Building 7. Ja, oh ja, ja, ja. ja die nooit is, van gehoord trouwens. Nou ja, dat is dus... Uh, nee, nou ja, kijk, en dat is ook een, misschien het hele, hele idee, nooit van gehoord, omdat het ook niet zo heel veel in het nieuws is geweest. en uh, uh, Maar toch hebben we... Uh, ik hoor jou trouwens niet meer, hoor jij mij nog wel? ja. Oh, ik, nou, kan heel goed. Nou, ik doe even mijn kop ervan af. Ja, weet je wat grappig is? Um, we zijn hier aan het uh, testen met noodstroom. Uh, want? <laughs> ja, de, de, de soms van nu en dan moet je eens een keer een test doen. En, okay, uh, dus, we dus we zijn nu aan het testen nood... met, uh, met noodstroom. <laughs> en, uh, uh, en nu vallen alle lampen uit ineens. En ik hoor je alleen nog maar via de boksen. Oh, dus ja, dus wat toevallig dat we te te het er net over hebben en dat het dan uh, gebeurt, allemaal. Dat is wel ja. raar, eigenlijk. Hè? <laughs> maar goed, we zijn er nog in ieder geval. Um, ja. Maar um, uh, je hoort dus bijna niks over dat uh, Building 7. Maar die is dus echt naar beneden gegaan. Uh, Alsof die gewoon is opgeblazen. Dat was heel gek. Ja, precies. precies. Nou ja, dat is uh, wat ik ervan heb gehoord. En er staan een hele hoop websites, schijnen er te zijn. En jij hebt er dus onderzoek naar gedaan. Uh, die daarover gaan. Ja. En toevallig staat in dat spiegelbeeld ook een complot. Wat zeg je? Nog of... één keer Lisbeth? Toevallig? Van? Ik zal heel langzaam praten. <laughs> ja. Toevallig staat in dat bladspiegelbeeld ook een complot. En het is echt een heel serieus blad, hoor. Het is niet een, <laughs> een complotblad. Ja. Over een uh, meteoor die gevaarlijk dicht de, ader, de aarde nadert. Nu of, of dat uh, is al Nu gebeurd? en volgend jaar, geloof oh. ik. Scheert hij langs ons of kan hij ons rammen? Ja. En om de mensen maar niet... Uh, nou ja, angstig te maken... heeft dat ook... nou, dat is, het is heel interessant allemaal. Maar ja, geloof ik erin... ik weet het niet. Ik, ik denk, het zal wel... ik kan er toch niks aan doen, ja. als het waar is. Nou ja, kijk, en dat is... Een, ook met zo'n meteoriet, ja... Is dat dan waar? Ja, ik weet het niet. En hoe komen die mensen erbij? En waarom zouden ze dan niet het aan mensen vertellen uiteindelijk? Nee, ze onderbouwen het wel met allerlei websites. En ze vertellen het dus. Ja. Maar het zijn individuele uh, geleerden. Ja. ja, wat is een individuele geleerde? De een zegt dit, de ander zegt dat. Ja. dat zal wel inderdaad. Nou ja, ze spreken elkaar vaak tegen, ook wel uh, dat, soort, uh, dat soort mensen. Nou ja, ook dat weer. Kijk, ik geloof in graancirkels bijvoorbeeld. Oh ja, oké, okay. ja. Ja, dus de, de, de, de, de dat dat echt gemaakt wordt, ja. en ik heb daar erg veel bewijzen van gezien en gehoord en ja. lezingen over uh, meegemaakt. Maar ja, er zijn natuurlijk misschien meer mensen, wel dan niet, die zeggen, ja, we hebben onze wel mensen gemaakt. Ik denk dus, dat de meeste maar... mensen denken van inderdaad, van, ja, dat, dat, dat is hun studentengrap. Ja, maar ja. Ze, ze zouden zich er misschien <laughs> moeten Ja, daar moet je niet bij jou mee <laughs> aankomen dat het een studentengrap is. Ja, <laughs> Dat is dan, en ja. wat, wat is dan de theorie van jou, dat, die graancirkels? Dat, dat zijn ufo, ja. gelande ufo's, of hoe moet ik dat zien? Oh, dat er <laughs> een energie is. Oké. Okay. En die, die, die toch wat, wat, wat meer in zijn mars heeft dan wij kleine mensjes. En energie als in uh, uh, buitenaards leven, of, of meer ja, geest nee, nou, en... Uh... buitenaards leven, om ons heen. Ja, ja, ja, precies. Dus echt, Net de, zo goed als, als er ook uh, mensen zijn die overleden zijn... Die nog contact met ons kunnen hebben. Oké, okay. Maar het is wel een ander soort theorie dan wat je normaal gesproken hoort over gaascirkels. Want je hoort vaak uh, dat, dat, dat het gelande ufo's zijn of zo. Nee, nee, ja, nee. daar nou, verdiep je er maar even in. Ja, ja dat ga ik zeker, doen. Want ga dat ik zeker is, doen. dat is niet de theorie. Okay. Dan moet je de, de website van Jeannette Ossebaard hebben. Jeannette Ossebaard? Jeannette Ossebaard. Ik, ik ga er meteen... Uh, ik denk dat ik Buiten mogelijk... gewoon interessant en... Prachtig. Ik denk we dat zijn... ik morgen even een uurtje achter de computer ga zitten, inderdaad. Ga maar even doen. Ja, ga ik doen. En denk aan mij of je... <laughs> Als ik <Die> over. gewoon nee. Lisbeth, dankjewel. En, uh, okay. en tot de volgende keer weer, hè. Ja. Daag, tot ziens. Gaan we naar Anneke. Goedemorgen, Anneke. Anneke. Goedemorgen. Hallo, Anneke, je moet heel even de radio uitzetten. En dan, ja, uh, vier... Ik hoor het. Ja, want ja. anders. Uh... Ik hoor het, ja. Je, <laughs> je hoort jezelf op de radio. Ja, mijn telefoon is heel zacht. Ja. Dus het is nodig, het volume staat op nul. Oké, okay, gelukkig. Uh, we hebben het over complottheorieën. Ja, prachtig. Ja, ja, dat het is hele rijtje wat je opnoemde. Sorry? <laughs> ja, nee, ga verder. Echt, het hele rijtje wat je opnoemde. Ja, er zijn er veel ook. Hè. Het is echt. Uh, ja, de laatste graancirkel kan ik volop in gaan. Ja, ja. ja wat, wat, wat dat heb zijn ik... gewoon mini-valwindjes. Wat zijn het? Dat zijn gewoon mini-valwinden. En wat, wat, zijn, wat zijn dat? Nou, precies, waardoor we al die tenten opwaaien op al die leuke festivalletjes. Ah. Oh. Dus, en het vreselijke gebeuren in België. Ja, ja, op Pukkelpop. Maar, maar, maar dan, uh, ik, ben ik even lief, Bert, want, uh, ik Want die, die graan is altijd zo heel netjes omgeknakt. Ja, daarom. Ja. ja maar, daarom, ja. Zeker, ja, ja. hoor. Wind is ook een soort energie. Ja, ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja. Ik, uh, ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Maar dan nog denk ik uh, toch stiekem dat het een studentengrap is. Maar ik heb ook nog niet... Uh... Maar dan moet je voetafdrukken kunnen zien en geklakte halmen. Ja, Als ik... alle halmen niet geknakt zijn... Ja. Maar is het dan niet gewoon een soort natuurlijk verschijnsel, zo'n graancirkel, in plaats van uh, energie ja, en... Uh... wind is toch een natuurlijk verschijnsel. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, dat zou kunnen, ja. ja. En de boeren die het inspecteren, kunnen het zien dat er goed stoppen gemaakt zijn? Ja. Denk je dat die boeren het misschien zelf maken? Gewoon om een beetje... Nee, natuurlijk niet. Die gaan hun eigen afstand niet lopen vertrappen. <laughs> ja, dat is waar, ja. <laughs> zo, nou ja, ja. misschien om, om, om toeristen te trekken of zo, weet ik veel. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, het lijkt me ook een beetje raar. Dat ga je niet doen. Dat is een beetje zonde. <laughs> Hé, hey Anneke, heb je nog meer uh, complotterie waar, je, waar, je, waar jij wel in gelooft? Zo'n, uh, weet ik veel, 9-11 bijvoorbeeld, zo'n zo gebouw 7 wat dan nee, neerkomt? Nee, natuurlijk niet. Ik heb al Fidel mijn vliegenhond meegemaakt. Oh ja. oh ja, meegemaakt zelf. Ja. En, en, en op welke manier meegemaakt? Ik woonde daar. Ook. Oh, en in... ik zat thuis de krant te lezen. Ja. Lekker met een pot thee. Mhm. En ik hoorde het geluid, want ik had de radio er gezellig bij aan. Ja. Yeah. Yeah. En dat is precies uh, het geluid van een uh, sportvliegtuigje wat ik hoorde. Ja. ja. En je hoort een ontzettende knal. En toen? Ja, en dan ga ik natuurlijk kijken. Toen ben... Sorry? En toen, nee, ga verder. verder. En toen ben ik natuurlijk gaan kijken wat het was. Niets te zien vanuit mijn balkon. Mm -hmm. Wel te horen. Dikke rookwolk. Precies hetzelfde. En van die plet is uh, uh, verticaal en de, een vrij klein gedeelte. Echt totaal van de fundamenten, echt totaal van boven tot beneden. Nou, het zijn strekgebouwde Ja. En daarnaast was brand natuurlijk. Maar ja, dit zijn, dit zijn wel... Ik uh, bedoel, er is een vliegtuig neergestort. Wat zou dan het complot, de, de complot erachter kunnen zijn? Niks. Ongeluk. Gewoon ongeluk, ja, ja. Ik wel verdacht vanwege die uh, bemanning Israël. Dus je denkt toch aan een aanslag. Ja, ja dat en wordt later gezegd. Dan, ik heb, hm? Dat wordt gezegd inderdaad. Dat, dat die mannen in witte pakken, dat dat uh, de, de Israëlische geheime dienst zou zijn. Nee, onzin. Ja. Ja. Veiligheidspakken ook ja. wel als best te weren. Ja. ja, ja. Maar in het vliegtuig zelf zat natuurlijk wel een Israëlische bemanning. Ja. ja. En, uh, dus denk je aan een aanslag uh, hm. vanwege spionazie en geheime dienst en uh, gerichte aanvallen. Ja. ja, dit soort dingen ontstaan natuurlijk ook gewoon omdat, er, uh, omdat het ook zo erg is uh, wat er gebeurt. Dat, dat, dat, dat mensen ook maar denken van ja, er, er moet iets meer achter zitten dan zomaar een ongeluk. Ik denk dat mensen heel vaak gewoon niet willen geloven dat het ook gewoon een ongeluk kan zijn. Het is gewoon een vliegtuigongeluk geweest ja. of toch een aanslag die geheim gehouden is. Want ja, dan hoor je, ik heb het helemaal gevolgd. Hm. En ik heb die boeken ook gekocht, wat ik me eigenlijk niet kon verhoren over. Dus, uh, het rapport van de uh, Tweede Kamer. Oh ja, ja. En, het, uh, en het van die journalist uh, van Trouw, die uh, uh, een boek erover had geschreven. Ja. En je bent niet helemaal overtuigd dat het zomaar een ongeluk was? Uh, kijk, ik weet het niet. Want wat mij dan weer wantrouwend maakt... Mm. Um, um, dat was dan weer een later bericht dat was dan weer een later bericht um, en dat ging over iemand die met een auto onderweg was op een van die snelwegen ja. of provinciale wegen en dat hoorde ik op de radio ook dan weer mm -hmm. dat die laserlicht gezien zou hebben nou dat is natuurlijk een richtzoek uh, richtingzoekend uh, apparaat, wat je op een, op een, uh, een kalasnekel of zoiets kan neerzetten. Ja, ja. Ja, ja, maar ja, die, die man die kan dat ook wel gezegd hebben... om juist die complottheorieën te voeden. Nee. Nee? nee. Kwam niet zo op mij over. Okay. Ja, het is, er, het is er eentje die, uh, die uh, lang doorgaat, uh, die, die, de, de Belmer-ramp daar. Ik denk, ja, en ik vermoed, ik vermoed ook dat, dat, dat, dat er nooit... Er zullen altijd mensen blijven die denken, ik vertrouw het niet. Nou, ik uh, hou me er heel nuchter bij van, ik weet het dus niet nee. zeker. Want niemand weet dit zeker. Waarschijnlijk een ongeluk, maar misschien ook wel niet. Ik weet het niet zeker. Ah. Anneke, dank, vo dank voor je. Ik ga even naar, uh, naar Martin. Ik want vergeet dank... helemaal je te complimenteren ja. over je muziekkeuze. Oh ja, maar leuk liedjes draai vandaag, hè? Ja. Ja, vond ik ook. Ja, als je een verzoekje hebt, laat het maar even achter bij Vera straks. Nou, ik ga de telefoon nu niet leggen, want oh, ik ben moe. Ja, dat is verstandig. Dankjewel voor het aanbod. No problem, lekker het bed in en slaap lekker alvast. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Ja. Nou, dan gaan we naar Martin. Goedemorgen, Martin. Ja, goede dag. Hallo. De, de wit, Martin de Wit. Ah, kijk aan. Uh, ja. massa bedondering had je dove. Ja, nou, je wel, want, <laughs> massa. slash oh. bedondering. Oh, ja. Uh, nou ja, ik wou, uh, het enige wat ik erover wou zeggen, want je kan er inderdaad uh, lang of kort over zijn, maar uh, mijn gevoel is dat we, ik zal trouwens de radio iets helemaal uitzetten. Ja, is makkelijk. Dat we bedonderd worden in onze geschiedenis, zogezegd. Hm? Waarom dan? Dus dat er een heleboel uh, geschiedenisgebeurtenissen uh, achter de hand worden gehouden. En... Um, dat er ook wel. Er uh, zit ja, een beetje een galm in de lijn. Het is een beetje lastig te praten. Mm -hmm. um, um, dat er ook. Um, een heleboel hiaten, gaten uh, in de geschiedenis zitten. die uh, mogelijk al uh, wel opgevuld zijn in kennis. Ja. Uh, maar, maar die voor de massa nog helemaal niet uh, uh, voorhanden zijn. Maar maar dan... Hoe bedoel je dan gaten in de geschiedenis? Gewoon dingen die we niet weten wat er gebeurd is eigenlijk vroeger. <gacht> Uh, ja, en ook de, de oudheid van de aarde, daar weten daar, zogezegd, hogere heren volgens mij uh, veel meer van af. Ze weten veel meer over de, de geschiedenis van de mensheid. Mm -hmm. uh, om een klein voorbeeld te noemen, ik heb op school altijd geleerd dat de middeleeuwse mens uh, op een bepaalde manier onderontwikkeld was. Altijd on, uh, minder uh, ontwikkeld als de moderne mens. ja. Terwijl je, als je goed doorpuzzelt, het wel eens kon zijn dat die mensen veel slimmer in hun hoofd uh, ook waren uh, als, dat, als dat we denken. En dat is maar een heel klein voorbeeld. Ja. Er zijn dingen in de geschiedenis, uit de, in in bodemvondsten gedaan die we nu nog niet kunnen verklaren. Um, er zijn, um... en wat, wat is dan gevonden bijvoorbeeld in de bodem? Nou, er is bijvoorbeeld een, er ligt een staaf uh, ijzer in, in, in, in een tempel in India. Mm -hmm. Die uh, bestaat van 99% uit puur ijzer, als voorbeeld. En uh, dat kan de wetenschap nu nog niet benaderen. En de, de, goed, Dat is dan wel bekend. Maar alles bij elkaar, zou ik maar zeggen. Z, uh, heb ik het vermoeden dat ze de massa in die zin op een bepaalde manier dom willen houden. Maar wat zou dan de reden zijn dat ze, de, dat, dat, dat en met ze denk ik dat het dan de, de, de regering is of zo, of, wat zou dan de, re, de reden zijn uh, om de massa dom te houden? Uh, ik denk dat men bang is voor het, uh, de kracht van het individu. Het is gebruikelijk om ons uh, uh, door één leider uh, te laten regeren, of door een kleine groep. Ja wel uh, elk individu op een bepaald hoog niveau zit. Dus het is eigenlijk een, het is, Er is geen verschil in belangrijkheid tussen mensen. Elke mens is het waard om op deze wereld ja. te zijn. Maar, uh, maar de mensen die aan de, aan de leiding staan, die willen dat liever niet. Die willen liever dat er een soort van. Uh, die uh, hebben liever niet dat het individu ontdekt dat hij een goddelijkheid in zich heeft. Een uh, eigen planeet beheert, naar mijn gevoel, uh, mijn mening. Mm. En ook uh, dat hij bepaalde krachten in zich heeft ja. en die kan ontwikkelen. Maar waarom de creativiteit? Ik maar, ben een kunstenaar. Ja, maar en, maar, maar, maar dan, kijk, dan begrijp ik niet, dat, dat, uh, want je hebt dan de, de Nederlandse regering in nou, zeg de jaren 60. En nu mm. heb je de regering in uh, 2011. Zijn het dan, mm. bedoel, weten die mensen dan allemaal dat, het een, dat, er, dat er dingen zijn die uh, het volk niet weten? Nou, je zou het nog kunnen zeggen, je hebt de adel. Je hebt de kerk en het volk. En ik denk dat de politiek uh, een beetje bij de adel uh, valt. Je kan ook zeggen, het de hele democratisch model is natuurlijk een uh, schijnblijkelijk model. Omdat het in feite uh, in theorie een beetje op een oligarchie uh, terechtkomt. En wie zou, dan nu de wie, wie zou dan nu de leiding hebben in Nederland en, en, en zou dan uh, uh, weten wat er uh, echt allemaal gaande is in de wereld? Is dat dan mm, Beatrix of zo? Of, dat of... zijn de mannen die bijvoorbeeld uh, de. Uh, nou ja, goed. Het is moeilijk. Wie, wie ja. er precies aan de touwtjes trekt, natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk wel uh, vergaderingen op zijn tijd van hoge heren. In de Bilderberg uh, nou, en de Bilderberg-conferentie, zo. Nou, ik denk dat dat, dat, dat juist de. de... De lui zijn die een beetje in beeld mogen zijn. De, de echte geheime heren zie je natuurlijk niet. Nog klein. En... Toch wel met... ja. Nou, in die zin, dat, dat lijkt me logisch. Ik bedoel, anders zijn ze niet geheim natuurlijk. Anders nee. weten we er niet van. En dan laat je voor het volk nog een beetje een uh, tussenvariant uh, zien. Ja, want van de Bilderberg-conferentie wordt er gedacht dat het een soort van complot zou zijn. om een, om een nieuwe wereldorde te, te creëren. Ja, mogelijk. Maar ja. dan ook weer ten, ten opzichte van dat, wat je net al aanhaalde. Dat, dat, uh, uh, vanuit het Vaticaan natuurlijk, dat de kerk niet te veel macht zou krijgen. Maar ja. ook de, de, de gewone. Hetzelfde de, de, met de. Met, er zijn heel veel complotachtige uh, en geheime organisaties. Maar ik denk dat alles in de richting leidt van. Het, um, nou, wat ik net zei: het, het, het proberen de massa onder uh, de duim te houden. Ja. In die zin, uh, gewoon misschien wel uit goedheid hoor. Maar toch, er wordt in gemanipuleerd in onze uh, kennis. En is uh, uh, uh, of misschien wel eens goed, hoor, om, de, om de... Hallo, hallo, hallo. Nee, Martin valt ineens weg, zeg. Even kijken of... Uh... Martin, ben je er nog? Nee, hè? Tim, ben jij er nog? Jawel, ik ben er wel Ah, blijf even hangen, Tim. Want ik, uh, ik ga heel even kijken of Martin terug kan vinden. <laughs> Bl blijf je verhangen? ja Goed zo. Even kijken. Uh, ja. Martin! Oeh, jeetje. Spannend. Ook een soort complottheorie. hey Hé, Tim. Ja. Vind je het goed als dus ik even een plaatje ga draaien en dan naar het nieuws ga? En dan bij je komt, dat is over drie minuten. En dat, dat is prima hoor, ja, ja? ja? Mooi. Spreek ik je straks, hè? Over ik de, bel, de belmeramp gaan we het dan hebben en andere complottheorieën. Ik hoop dat, uh, dat in zich ook nog even meldt zometeen. Na Lior en This Old Love heb je zelf iets mee te babbelen over complottheorieën 0801121. Gaan we zo nog even door. Lior dus, This Old Love. Yes, yeah, we're moving on, looking for direction.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 grow old together We'll grow old together And this love will never This old love will never die alive. Yes, yeah, we're moving on, moving right Lior en This is Old Love. Het is wel typisch dat dan uh, allemaal lijnen ineens wegvallen en noodstroom uh, wordt getest. Als wij het hebben over complottheorieën, Martin. Marcel, pardon. Hallo? Ja, was ik nog? Ja. <laughs> Sorry. Hé, hey, uh, ja. ik, ik, ja, ik heb nog maar 30 seconden en dan gaan we naar het nieuws en dan ga ik naar Tim over de Belmeram. Maar uh, ja. dank voor je verhaal in ieder geval. Ja, oké. Okay. Ik dat je er mee Zeker, ja. Ik denk dat we er nog over kunnen babbelen. Dank je wel, hè. Ja, oké. Okay, ja, Oeh, oeh, Op Twitter komt trouwens nog een bericht binnen. Dat eh, graancirkels kun je prima maken. Check maar even eh, twitter.com/slash luk. Zometeen de bel mag op. Gaan we het over hebben?